Kopen, kom je vanzelf achter. Ik deep and leaves a scar things fall apart Een muzikale spektakel. Ik heb backstage met de artiesten een beetje gepraat en ze zijn allemaal gefocust om alles te geven aan jullie. Onderling zullen ze gaan strijden voor de winst. En wat staat er vandaag eh, als prijs? Wat staat er vandaag op het spel? Nou, Naast de titel krijgt de winnaar uit naam van Jack Daniels een spelen. En daarnaast mag de winnaar van vanavond ook optreden op 14 maart in de grote zaal, in de patronaat. Tijdens de Rob Agda Awards Finals Day editie. Dat lijkt me wel een mooi prijspakket, of niet? Voordat ik de eerste artiest... Vandaag. En naast het aanmoedigen van je favoriete artiest is het wel belangrijk dat je dat stembiljetje invult en boven bij de trap ingooit in de ton. De mening van jullie wordt heel belangrijk geacht uh, tijdens het studieberaad, Dus vergeet die niet in te vullen en dan wens ik jullie alvast heel veel plezier. Volg de volgende artiest... Die bekend staat op de, met de man met de slippers. Hij komt uit het hartje Haarlem. En hij is vastberaden om Haarlem op de map te zetten in hip-hopland. Laat je horen. Geef alle liefde. Voor de enige echte. Ik kan niet werken voor een ander, elke baas van me haat me. Weten ik kan niet luisteren door jaren aan schade. Solo in de back-up job, gehaat haat aan het praten. Maar dribbel solo, elke bal te weinig vaart om te kaatsen. Speel gij 1-2, behoud me doel en maintain. Visie en mijn plannen tot we dribbelen op Mayday. En... Laat het lukken Online fanshop wil een shirtje met mijn naam bedrukken Sleutels van de penthouse in de handen van mijn vader drukken Juist instantie met slechtste frequentie Met je smellie rocature of fuente drinken manetti, net Kou een Argentijnse steek voor mijn lafessie of Messi, Een tijdje weg gaat rotten Dan maar willen bekkers van Persie Blijf een oldschool Ik ben er nog steeds, wil alles weten van me. Maar ik ribbel alleen, ribbel alleen. Ik ga je leven wachten, maar ik ben er nog steeds, Dames en heren, laat je één keer horen voor jezelf. Dames en heren, voor deze volgende tune wil ik eerst even iets tegen jullie zeggen. Iets aan jullie vragen. En ik wil dat jullie eerlijk antwoorden: wie van jullie hier in de zaal is hier gekomen om mij te zien vandaag. En wie van jullie kende mijn muziek al van tevoren? Zing maar even mee dan, DJ, kom op. Ik heb geen zin om te zingen op deze man, ik heb jullie allemaal nodig. Kom allemaal een stapje naar voren alsjeblieft. Ken je dat niet horen! Dan? Hey, dames en heren, help mij, ja. Druk aan mijn hoofd, ik loop naar buiten, steken. Ik zit niet op mijn telly, blaas die we. Ik word gefeest, en check hem toch, nee, het is opa Dana. Zeg me, ga naar stupro, check je dromen, ga ze achterna. Weet mijn leven druk, maar heb geen tijd om stil te staan. Een eigen stuur in Osso, maar ik zit er nog te weinig aan. Kijk, ik heb dromen van de top, maar staan nog onderaan. Was lijkt niet zo gelopen, dan had ik misschien wel daar gestaan. Op en ik op nee. niet op zoek naar ruïne, leven lijkt niet op een kino altijd op zoek naar ruïne, rusten waar je ook naar nog voor kilo's Werken aan mijn mindset, wijzigingen zijn geen kleine. Denken nog steeds dat. Maar altijd in slapeloze tijden ken je mij. Weet je zelf, ik wil mijn cirkel klein. Kijk, ik wil best met je hangen. Maar wat brengt het dan voor mij? Iedereen mijn vriend was, die is nu al lang voorbij. Ben op zoek nu naar mijn rust, ik kom met stapjes. dichterbij. Ik vind mijn rust wanneer ik thuis kom. Ik kan naar mijn vrouwtje kijken. En vind mijn rust met Breki en tapijt. We praten over life. Dagen zijn te weinig. Wacht nu nog op die tijd dat ik kan slapen en weer wakker word met niks meer aan mijn mindset zijn noties en ik schim op Valentino. Niet op zoek naar ruïne, leven, lijkt niet op een kino. Altijd op zoek naar rust, terwijl je droomt. Matronaat blijft verhallen! Ik ben niet op zoek naar cijfers, ik ben op zoek naar rust. Nog lang niet klaar, zo vaak gestoken in mijn rug. Ben niet op zoek naar cijfers, ik ben op zoek naar rust. Ik ben nog lang niet klaar, maar ik. We gaan hem nog ik een keertje doen! ben niet dagen was Capino. Nu loop ik op zijn noties en ik schim op Valentino. Niet op zoek naar ruïne, leven, lijkt niet op een kino. Altijd op zoek naar rust, terwijl je droomt en op een kilo. Ik ben Volgens mij verstonden jullie me niet Ik zei laat je horen voor DJ DM en voor deze volgende tune wil ik heel even één dingetje Aan jullie vragen dames en heren wij zijn onlangs in ons leven een hele goede vriend verloren. Ik, ik wil graag dat alle lichten uitgaan. Deze volgende tune is voor hem. Ik wil graag iedereen de zaklampjes. Mag filmen, mag gewoon een zaklamp. We zijn niet in 1920, iedereen heeft de telefoon. Kom op, meer lichtjes dames en heren. Meer lichtjes, meer lichtjes. Alright DJ, let's go man. Ik lag geen Mykonos, ik plaat geen SMP. Ik met met tot zijn drietal als de andere dag. Want ze zagen vroesten als een lastpak. Die neer op vliegen in de rode polo. Raak verbrande rubber op het, op het asfalt. Blijven rennen, heb mijn doel voor ogen. Heb mijn fiets sterren, en mijn plan strak. Het is kwart over drie, zit de beat op biet, Maar toch blijf ik staren naar de asfalt. Het is niet droom. Hey! Luister heel de rit alleen naar Barry Oost. Mensen's Elia, gij Dames en heren, laat je alsjeblieft één keer horen voor iemand die hier in de zaal staat. Voor mij laat je horen voor oma, alsjeblieft, man. Aye, dames en heren, dames en heren, weet je wat leuk is dat ik jullie nu ook een kleine mededeling kan doen? Er is namelijk eindelijk een keertje besloten welk nummer als volgende uit gaat komen. En ik denk dat jullie deze wel kennen. Dus ik zou zeggen, DJ, gooi hem erin, man. Alle handen in de lucht zien, zo en zwaai met mij mee, ja? Steek dat pak aan vanochtend voor de zesde keer. keer Staat in werking hoekeloos als ik het stilzet Het liefste wil ik eigenlijk niks zeggen meer De echte mensen horen jou wanneer je niks zegt Vraag het naast nou ze zeggen Frust is een handel type Kent geen naam, maar wordt erkend als jij mijn handen ziet Agressief, we lachen van niet, weet niet of ik de had verdien Maar deze heeft me in het raster voor een bamboepiet Als het die voor je. Ik mezelf uit die, die feeling strek. Wordt probleem wanneer ik kabels op papieren zet. Misschien is het aan de top als John, John Kennedy. Of misschien dezelfde dressen niet als Miramed. Kan ik niet denken aan een noodstop? Steek hem aan en die gedachten staan in rook op. Hoorden laten schuilen, weten dat, dat. Laat ze laten spreken luider. Voel me sugar cane en zet dat alles dat in een doofpot. Kan wel praten, maar luister niet. Zoek het licht als ik duister zie. Kom vanavond niet thuis misschien Zeg mijn shorty sorry op de mic verlies. Laat mij alleen Zit in mijn eigen Space Ben zelf niet loop in Mijn eigen link Laat mij alleen Zit in mijn eigen Space Ben zelf niet loop in Mijn eigen link Check AML, Ellie moet naar weer en dag of die verdwijnen Iedereen die wil een tijdmachine Onderweg rijdt als Alicia voor me kies Ik word bevoorredeeld als brief Maar echt, ik heb geen zin in die partijken Pak keer hem aan de kust, een beetje tijd tijdsbedrijf Maar geen woord wordt er gesproken, zit weer lijsten te schrijven Bied je vredigheid, door jij de meeste tijd te blijven Dus de keuze luidt het eerste bij de mic te blijven Elke tabaka, besef dus dat ik moet stoppen Als ik kijken naar de koppen, wordt geplaatst alweer in Ik zweer, ik voel me vies als Brandy Ik draag m'n zwarte Adi, dat met met witte sokken Kan wel praten, maar luister niet Zoek het licht als ik duister zie Kom vanavond niet thuis, misschien Zeg me Charlie sorry op de mic verliefd Laat mij alleen zitten in mijn eigen space. Ben zelf mee, loop in mijn eigen leven. Laat mij. Jullie zien mij als een rapper, toch? Ik vroeg jullie wat, man. Jullie zien mij als een rapper, toch? zal ik eventjes wat gaan rappen dan? Wie zijn ze dan? Allee, check it viel naar beneden, waar je rustig op de piste bleef Mijn allergrootste pijans is die aaf in de spiegelblik Het wordt niet beter als je Gaffi's en de Nigo's spreekt Luisteren naar iedereen zijn stem, dan word ik schiet zo vreemd Kijk ik vraag maar broer, het gaat niet door de beugel We zetten nog een Red Bull, heel mijn koekers vol met Toen Dus vandaag die Marokkaanse houdt me kalm Of ik werk in boerderijen, heel mijn pallen vol met deutels Als ik vertel met wie ik stu zit, wordt een prater bang Mijn jongen thuis de die die eigenlijk niet dragen kan Voel de ogen als ik dribbel door de anengang Geboren en getogen, is dus mijn moeder en mijn vaderbang. Van succes worden hun ogen groot Het ligt hoog, en klein hoog ben artiest en kok en bovenal ik write als ghost Weten van de jongen, praat geen kook als ik mijn limes verkoop Met mijn jongens aan de shisha, we gaan kwijt ofzo Haten drukke plekken, dus de clubs en zo vermijd ik ook Laat ze gaan wanneer je niet in mij gelooft. Haal de jackpot uit een levenslessen en voel mijn lijpen proof Dus ik blijf stil, ook wanneer nu de rest niet praat. Leef van, maak me gek, er zit een kronkel in mijn hersenplaat. Ze dus kijk me aan, een broert vuurbrand in mijn ogen Draag Geen zonnebril met sessies. Kijk me aan wanneer ik met je praat. Gaf jou mijn woord, moest het verspreiden als ik Ik Ken die jongens, maar heb stel het nooit hier. Krijg respect nu van de dealers, die van Echt echte kampers. Huis de te koppelen en de pasjes rovers. Dus kijk niet raar als ik een kijkje neem. Mezelf gevonden, waar het een sporen, dat verbijste blik. Laat op me wachten. Dus je weet dat ik er tijd voor neem. Maar kon rappers reppen sinds de laatste hit van Keizer Neef. Weet wat die state of mind is. Dus ik kan niet klagen om die boeten als ik draai zonder lijfes. Net als heel bullen hoe we move in silence. Geen met chesten, maar vandaag is veel mijn city unite. Er was niemand die ermee dacht. Stel, eten van mijn bord terwijl ik zorgde dat hij had Dacht mij te disrespecten of dit allemaal een ding was. We rijden nog op Vesta's willen blazen in een Nooit gedacht dat ik mezelf op tv zag. Tevreden met mijn shoes gebruik die game niet als een hevel. Snap je gang, niet? Ze zijn Pila de Mila. Hoe kan je man zo om muur terwijl je spent op Latina's? Die mannen zijn op niks. Ik zweer ze doen zich voor als wist, Maar voor een kleine zak met geld worden ze Mia Kali. Ciao. Laten we meteen doorgaan naar die volgende man. Dames en heren, wacht DJ, zet hem even op pauze man. Dames en heren, voor deze volgende show, kom allemaal een klein stapje naar voren. En voor iedereen. Cera. Bona, sera. Hey yo, cabo. Bona, sera. How come I'm from zero? Slippers, trainers. When I'm Bona, sera. How come I'm from Bona, sera. How come I'm Slippers, lena. Dat is bandolero Buona sera We komen van zero Tutto su di sono sfera Ex genero Continua a girare Comuna cacera Nog steeds onderweg Hoofden omhoog We komen van nee nee. ordineer Verresten als mij remotade Dribbel alleen nog steeds Uno a uno Jokes nee, maak de week oké. Laat je bij laai moet je bollen. Hé, hey, maar luister dan, er is altijd overal waar ik. komt. kom, is er één tune die niet kan ontbreken. Mensen vragen er altijd om. Dus laten we er. Vandaag maar mee afsluiten, man, DJ. Geld nog steeds, hè? Niet stilstaan, man, kom op dansen. Een beetje, doe alsof je het leuk vindt, man. Hé. Hey. De rode vest, van Willem H. Of we toeren in de Massa Demio. Trok mezelf uit de pub met zijn struikjes en cobras. die gelief, Lacio. Rampje open, zet alles blauw. Hebben geen conditie voor de zevenloop. Beter kan je zeggen wat is wat. Kijken neer op alles met een gegeven de titel Under van de underdog Dribbel elke poom ik kijkt geen elkaar. Kijk het door je heen. Ik weet je klinkt. Heavy, noem je Jim carry. Zet, zet je masker af, beweeg op zondag geeft in Rotterdam-Zuid. Met draad de koppen. En wat zie ze eruit recht op slippen. Zonder trainingspakken. body's vol met zilver, zilver niet en niet dat is op de De ene zit vast en verrot aan de lines, Wanneer de ander dribbelt. Als een kleptomant Moet de spits blijven. Op ja. een snelle 16. Net de losse pols ga ben En ze man. bijna, je namen nog met voorletters Noem bijna niemand. Wij zijn echt een man, man. Zo voor fan hey. met kerst. Ik zet mijn broertje de jorg. mama maand, dat is echt zo geen één zijn al de hele Mannen ook in Plains, doe het niet voor de shine. Ga je allemaal in de lucht zijn, he. Volle ogen op mij. Kom maar aan, het is meer, jij weet niks van In, drie, mij. twee. Jij een. weet niks van mijn lijf, nee, jij weet niks van mijn lijkt. Nee, laat het lukken op mijn way. Ik ren niet mee met je uit. Vollop die met die ons naar bario, ik ken we. Volloop die met die wans naar pario. Ik heb niet. Voel ook eerst er niet, vandaag, helaas. last. Voor spel mij voor een klus. Waarom ben ik actief of actief geworden? Dus ze vraagt waar ik ben en ze denkt dat ik ben lief geworden. Patronat, dit was hem, dank jullie wel! Proeze, we gaan hem zo meteen uitgebreid... we kijk even kijken naar met die. DJ's. Gaan we ze nog eentje geven? Oké, okay. maar... luister Patronat, voordat ik deze aan ga zetten, jullie hebben hem gehoord, ik wil dat iedereen meezingt, ja? Voor mijn lafetie of Messi, Weg uit Rotterdam, maar we willen weg. Dus van Persie. Blijven old school, waar je fondsen zoek voor Bobbletunes. Dezelfde dus as. We ballen jullie tot aan mijn onderbroek. Padronaat, we gaan hem nog één keertje doen. In 3, 2! Twee... En ze haten dat. zijn vijf op herenweg, frigontjes in een schakelpak. Rijd mijn route mee of kies je weer het hazenpad. Praten op de naam totdat ze zien wie er het laatste lacht. Dezelfde dress, met comfortabel op mijn die slippers. Wil niet slapen, nood de regen op de ramen tikken. Leven dubbel spel, beweg we wanneer ze wakker wordt. En kom s'avonds als ze slapen, vreemd. Ik terug op verleden en rook het er eentje. Lig alleen op. Patronaat, het refreinje komt dood. voor de allerlaatste Ik keer. De Ik heb al jullie energie nodig. Alle handjes in de lucht, patronaat. Weer op de A2 onderweg, maak meters. Ken aan alle pijn, ben er ook geweest. Of datus, ik tel tot 7. Wil me zien vallen, maar hey! Ik hey, hey. Jij kan heel je leven wachten. Maar ik ben er nog steeds. Werk nog steeds. Wil alles weten van me. Maar ik wel alleen. In principe moet over twee minuten Ray Valentina al beginnen. Dat gaat uh, waarschijnlijk niet meer lukken. Zometeen gaan we wel met uh, Frozen kletsen. Hoe vond hij het vanavond gaan Heeft hij het naar zijn zin gehad? Wat verwacht hij verder nog vanavond te zien? Eerst is dit Goudzwart van Fjomo. Oh, nacht van mijn drink, zink, drink een beetje door. Alleen maar tranen, alleen maar tranen. Goud van, geen zwemmen in de nacht, in meer van mijn gezicht. En als ik goed schrik, kom ik dan ooit bij jou. Alleen maar tranen, alleen maar tranen. Met je raam open, je hebt jezelf moeten beloven. Blijf liggen opgelet, verhoor je niet, je kent je plek. Hoofd, ik doe niet mee, verlang naar stilte van de zee. Maar door het anker van geloof blijf je meer dalen dan omhoog gaan. Allang, allang, lang wist ik je daalt of drijft. En allang, allang, allang wist ik kan niet kiezen, dus blijf. Ga van in de Zelf terug, breng mezelf terug, breng mezelf terug. terug. Goud. Award. Live op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Ja, en we hebben net de allereerste act van de avond gehad. En je staat nu tegenover, maar hoe ging het? Ja, het ging lekker, het ging zeker lekker. De zaal was uh, lekker op energie. Er waren veel mensen voor mij vandaag, dus uh, ik mag zeker niet klaar. Nee, ja, want hoe heb je je hier een beetje op kunnen voorbereiden de afgelopen paar weken? Eigenlijk hetzelfde als elke andere show. Gewoon lekker selectie maken van de nummers die je gaat doen. En uh, een beetje oefenen. Mensen, veel mensen berichtjes sturen dat ze langs moeten komen en gewoon uh, je ding doen, lekker knallen. En iedereen is ook gekomen die je hebt gehad? Ja, 9 van de 10 wel. Zeker. 9 van de 10. En die ene, die ene die dan overblijft, wat is een goede reden? Ja, die, die moet morgen werken. Die zit in de zonnepanelen. Dus, uh, <laughs> ah, oké, okay, vooruit dan maar. En ik zie ook dat je, je dj hebt meegenomen. Ja, zeker weten. Inderdaad, ja. Jullie doen uh, alles samen altijd? Vanaf nu wel, denk ja, ik Ja, vanaf nu Ik het t shirtje aan. Dan heb ik iets met Adem over? Denk ik. <laughs> dat is uh, ja. En ik hoorde het publiek zo lekker mee. Uh, um, wat vroeg je een beetje van de rest van de avond? Ik ben gewoon vooral super benieuwd. Ik weet dat mijn ma maatje Ren nu toevallig op het podium staat. Uh, verder, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ken de artiest. Ze niet. Ik heb ze wel gesproken, dus uh, ik denk dat het een hartstikke gezellige avond gaat worden. Nou, heel veel plezier nog. Maar, ja, we hopen natuurlijk. We hopen natuurlijk op de winst. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zou het race ook met, uh, met alle lief zou ik het gunnen. Kijk. Maar als een van ons twee het niet is, dan, uh, dan, worden we, dan gaan we wel wat minder lekker slapen, denk ik. Gaan de <laughs> dan gaan we aan de biertjes. <laughs> nou, een hele fijne avond. Heel veel plezier. Ik zou zeggen, ga lekker naar de zaal. Ga hem lekker supporten. Ja, tuurlijk. En uh, fijne avond nog. Hey, dank jullie wel. Ja, maar als zei het al, de changeover gaat een stuk sneller uh, bij de night-editie. Dus we gaan ook nu alweer live naar het podium. Af. nog demonen in mijn hoofd en ik heb veel last. Draai een dikke neem toe, je en, en vergeet dat. Vlamme Jans, schiet raak als ik het doel zie. Wil mijn stapel heel dik en als We doen het wel, ook al zeggen mensen doen niet. Het leven heel de zin is begon nu. Dus. We hebben mijn team op een vijf je buit pakken. pakken Wil die thee dus ik kan niet onderuit zakken Top toppen jullie rappers laten gruis branden. We doen het slecht maar ik vond dat wij juist hadden is scherp en we weten waar dit kaart ligt Er wordt een hele hoop geslagen onder manlig. licht We hebben vrouwen het genieten met je wat is scherp En de man voor mijn volk net haters. eens je is gratis. snel als Als van snel als Oké. Ik ben op buiten, ik ken wij nu toch? Kijk respect als ik weer terug de buurt rijd. Open raam en je Dat je vaar bent. Ik kan vragen maar ik heb niet de Op een dag mijn gemeester van Halle Komt regen op mijn tijd pakken pak terug Wordt gebeld voor een kus, weer nu Kijk de bankjes naar mijn in en een plus Ik ben gewild bij je mooie zus Ik zie straks dat die choreist gelukt ik reis, reis, heb het nooit dat ik vlug. Ah. Volk een verkeerd dat mijn jongens hebben ruft Volk verkeerd dat mijn jongens even rug. Laat het snel als Spiri González Ben een man van mijn volk net haast kan gewoon slapen als ik daar van heel paard is Om niks is gratis Laat het snel als wie? Als Spiri als Spiri Als Spiri Als Spiri Spiri González Ik niet zeggen wat ik weet Nee, nee Ik ga op vakantie volgende week Later Spitter, spitter, spater Wauw Even met mijn voeten en mijn hoofd in het water. Yeah. Beetje schijf in de zon In zijn hotel, ook een dikke op. Balkon. Wij zijn af kijk kijken niet meer achterom. Nee. Hey, slimme jongens bij de Gaat Ik heb zelf in die kan, je pakken, kan niet wachten. Pakken we in je spelen met ballon. Ik was altijd goed in rekenen, Nu ben ik toch op stoom. Dat is krom. Draai even om, draai het om. Niemand heb ik los. Get er het. Hey, patronaat downwards even serieus, hè. Er had hier niemand kunnen staan, maar besef, ja. jullie staan en laat je horen voor je fucking zelf. Man. Nee. En Lekker. voor mijn volgende liedje. Hoor. Ik heb een paar gasten meegenomen, toch? Ja. Nee, nee, toch, ik kom nooit alleen hier. Zeg ze. De eerste gast die ik heb meegenomen, geef een het applaus voor mijn motherfucking brother NOE. NOOTA. <laughs> Yeah yeah yeah Let's get it Hey No huh? We gaan met plan A We gaan voor plan B bradda Snap je Je weet het zelf man Je moet altijd een plan B hebben We moeten dansen met de duivel in de, de nacht Mensen hadden ongewaagd Wat toch hebben we gepakt hey. Nog demonen op mijn de pad Wat we toch? een Gepakt, nee. Hey. Nog monen op me What de hard, Schakelen naar plan B Ik heb een plan A Maar ook een plan B Grote zakken, ja mijn jongen heeft een gram mee Bel de plank, hij moet zorgen voor een upgrade Risico's, hier en daar, wat ik af Best ben zo stoot als een genaal, maar ik blijf scherp Kan niet harten op de rip, want ik blijft werk Kan niet harten, tegenslagen, want ik blijf scherp Zoveel rappers, ja, ze blijven nu als mijn werk Je kan niet praten, ben al ondergronds als mijn werk Ben een baas, what the fuck, dit is mijn werk ja. Ben Yeah! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Soms was Yes! nacht Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Mijn man zei, mijn, mijn pap safe Mijn korte lontje is mijn nog korter korte geworden. Dus als je fuck met mijn lontje weet dat die bot in je mocht. Heb een kleine evenwicht, want ik wil een zonnige Dus doe ik dingen die niet kunnen. Het is niet stil als je roost. Ik zal uit zo'n nou demon in mijn hoofd. te gaat het zo overstag Zoveel demonen in mijn hoofd, voel mijn ogen macht. Heb straks een hele dikke stek. naar zo'n in Polen zo'n grote naam. En een groot vermogen gehad. Voel me net haard op broer. Steef met Atalanta de land Maar leg mijn kaarten niet op tafel. Wat is mijn chance Ik heb een hele dikke stek, en dat nee, is gangbaar Ik zie ze azen op de green, dat is nee, niet gangbaar Ik moet grap. te dansen moet met, de met de duivel in de. Mensen hadden onderschat, maar, maar toch hebben we gepakt. We hey, hey, M'n poort, daarom rijden we te hard Wij de stoel Nu rennen we super hard, maar zometeen zitten we goed. We gaan het doen, ja, we gaan lekker. Al jongens, team. die so zijn knetten o zo'n Voor de DJ jongens! Ja cool. yeah, yeah! Hey patronat! Wow. Nogmaals, ik ben motherfucking blij dat jullie hier zijn. En zo naar motherfucking yeah. TV, ja yeah. man! Wow! Jullie zien hier daar staan toch? Ray Valentino Flamboyant. Ja, ja, ja, ja, ja. Flamboyant is één motherfucking grote track! Ik ga die poko erin blazen. Hey mensen! Boy, let's go man! We or play! Laat or go dames en heren! I'm back, I'm back. Who's back, you motherfucker? Huh? What? Let's, Let's get, get it, bruv. It can't be follow in this is life. Fruit, space, and drama. Feel Groeit dat kostijn. kostijn? Dus ik strijd tot het eind van de lijn in dit sluitje. Stel de route naar dood. Ben je de moe, maar hoofd omhoog. Gek niveau, wat wil je me zeggen? Blues, veteranen kunnen we ook. Klemmen over, we willen we ook Goed en groen, gaat nooit meer rood. Sla gelijk, geen dialoog. in spiegel, zeg wij go. Camera's die volgen nu de stappen die ik maak Ik ben vast tevreden als ze mij hebben betaald and for all this and for Kip, heb een schuldigheid. Pakken halfen kregen flippers. Daar En mijn tones down, never people wow. Check mijn mensen steeds, ze noemen solidair. De flame op één. De rest secundair, yep. yeah. maar Maak mijn eigen keuzes, dat is niet wat alles pakken, kan ik ze laten liggen. Zo veel kansen dit. Goed als mijn lesje. We gaan aandacht hebben van de vrouwen. neef, ik ben een even Ben Ik nog een keer Een gekke avond uit, dan ga ik niet zo low in de bank. Van het team. De trainers is de bent de Ik kan in this life. Who's been the down? Don't be dead hanger up on it. Dit is mijn slechte brugje. Naar Madonna. Met hang up. Als hij het doet. Ja. Toch? Nee, die doet het niet. We gaan dan even uh, naar de door van Teddy Swims, want die gaat het uh, wel doen. Vandaag heel veel tijdstekort, want als je de zaal in kijkt is daar ook weer begonnen. Het wordt een kort maar krachtig interview. hey hoe ging het? Ja, we zijn hier toch? We zijn er gewoon. Re yeah. Valentino, Steve, yes. Boyd Veldhuis, Manny, Froese. Ik had ze allemaal mee en we hebben het kapot gemaakt, denk ik. Vandaag. Ja, één groot feestje was er net op het podium. Ja, man, zeker. Heb je iets Hoe heb je hierop voorbereid? Nou, ik heb me eigenlijk gewoon voorbereid van we gaan gewoon een optreden doen. Ik heb niet nagedacht over er is een jury of er is een wedstrijd. gewoon We gaan genieten ik ga mijn vrienden meenemen en we gaan gewoon genieten op het podium. En dat hebben we gedaan. Hoop je hier ook nog iets van te leren dat je mee naar huis gaat vanavond met iets waar je aan kan gaan werken? Ik hoop, ik hoop er vooral van te leren dat goede tijden altijd terugkomen. Kijk, dat is gewoon een, een, een levensles wil je eruit nou, halen. Nee, daarom, daarom. Kijk, ja, had je ook iets waarvan je... Ik ga ook toch nog even wat kritische vraagjes stellen. Iets waarvan je denkt, godverdomme. Ik heb mijn single uitgebracht, logisch. FT Stins en Kapo Die kan je nu streamen en er komt nog veel meer shit. Dan hou me gewoon in de gaten, Ray van het Tino. Hou Steve in de gaten, hou Nov in de gaten, hou Manny in de gaten. Manny kennen we intussen. En hou. Hou DJ Boit Veldhuis in de gaten, we zijn er man. SO naar Manny ook, ja toch. En hou halen 105 in de gaten, allemaal. Ja. Dat, ja, dat ja, sowieso. Ja, Daarom, we hey, me, Veel plezier, we gaan weer gelijk ook ja, terug toch, naar de zaal. Ik denk jullie ook. Honderd Fijne centen. avond. Log, log. Hey. Ik zei het al, we gaan gelijk terug naar de zaal. We ga, het is een volle avond, jongens. I recognize you looking at me for the pay cut But I'ma stop be looking at you from the face down a Mac 11 you boom with the face down Skimming and let me tell you about my life Painkillers only put me in the twilight Where pretty pussy and Benjamin is the highlight I tell my mama I love her but this what I like Lord knows Twenty of them in my Chevy Tell them all to come and get me Reaping everything I sow So my karma come in heaven No preliminary hearings on my record I'm a motherfucking gangsta In silence for the record uh. Tell the world I know it's too late I think I've gone crazy, trying to save my face this whole day. Won't you please believe when I say, Ask oh, my life I had to fight, nigga. Ask oh, my life I had to fight, nigga. Ask oh, my life I had to fight, nigga. This young metro, just a hungry, beautiful morning. Yeah, the sun. this model, and she just bleached her asshole, and I get bleach on my t-shirt, I'ma feel like an asshole, I was high when I met her, we was down at Tribeca, She get under your skin if you let her, she'll get under je skinny, I don't even want to talk about it. I don't even want to talk about it. I don't even want to say nothing. Everybody gonna say something. I'll be worried if they say nothing. Remind me where I go. Daar zijn we weer, of daar ben ik weer. Hebben jullie er nog zin in? Kom een gezellig stapje naar voren, ik bijt niet. We gaan de volgende artiest uh, aankondigen met een warm, warm welkom. Deze jongeman, ja, ik mag wel zeggen, jongeman met 18 lentes oud. Is geboren in Nederland. Maar heeft Britse en Amerikaanse roots. En dat hoor je en zie je terug in zijn tracks. Kijk, luister en geniet. En laat je horen voor Mac Morden. Goedenavond, dames en heren. Patronaat, hoe voelen we vanavond? Waar ik vandaan kom, noemen we dat de hibijibi's krijgen. En daarom eerste nummer, hibijibi. En ik wil kijken of de crowd een beetje meedoet vandaag. Kom, volg mij. Ik wil de handjes zien. Kijk eens. See me, I, I really dreamy, hope she won't leave me, me, but either way, I just be me. I PBGB, I, I, I, I really be hope that she, she, she me, me, looks look, dreamy, but either way, I just be me. I. She don't like me, cause sometimes I might forget to try. Yeah, sometimes I just don't respond, leave it all behind. But it's not my fault, cause she left the combo dry. She says she need me, but really, I just can't reply. Good cause she like me too, so let's. See. See B's and ABC I wonder if she believes me when I say I listen to Stevie. We fly out to maybe Fiji sent the. See me, I. She teach me like a student. Gotta act all cool and prudent, but my feelings all translucent. I just gotta go and do it. I just gotta go and ask, but it feels like such a task. Don't want her to be harassed. Wanna twist it off her mask, okay? Evie, Evie, I really hope that she, she see me. Out. Real leave, real me real leave, real. She leave me, leave me, me, me, but either way, I just be, be me, I. I really hope that she, she see leave me. She leave me all feeling dreamy, but dreamy, either.